Nou, Welkom terug in het laatste uurtje van deze goede nacht. En het is weer tijd voor Jan Emaus. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Ik vond het vorige week zo leuk om uh, die nieuwe te horen van Dr. John in ditzelfde programma. Locked Down heet die uh, CD. Uh, de oude meester, hij is 72, kan het nog steeds als de beste. Dus uh, ja, eigenlijk zou ik er nog wel uh, wat van willen laten horen in deze rubriek. Maar dat mag niet, want dit is een oude meukhoek. Dat geeft eigenlijk niks als je het over Dr. John hebt. Want wat je ook uh, graait uit een doos vol Dr. John-werk... het is altijd goed. Dus uh, we doen maar wat... Um, ik wil wel even stilstaan bij zijn allereerste uh, doorbraak-LP... Gris Gris uit 1968. Maar eerst maar eens even uh, laten horen... dat hij het ook samen met anderen heel goed kan. Hij is namelijk ooit sessiemuzikant geweest. Aan het begin van zijn carrière. Hij speelde op de hits van Sunny and Cher. Hij heeft bij de, de Stones in de studio meegespeeld. Het is een fantastische uh, pianist. Die op een hele rare manier pianist is geworden. Hij speelde aanvankelijk gitaar... maar nadat iemand hem in zijn vingers schoot ja, we zitten wel in New Orleans, dus dat kan zomaar per ongeluk gebeuren... Uh, besloot hij dat uh, gitaar toch niet echt meer uh, het meest geschikte instrument was. Dus toen werd het de piano. Nou, zullen we eerst maar eens uh, uh, naar de band gaan. Naar hun afscheids-LP uit 1978, The Last Waltz. Daar nodigden ze uiteraard Dr. John uh, vooruit. En die speelt daar uh, prachtig. Such a night. Jullie know the doctor, Dr. John, Mac Revanack... to the band and all the fellas. Two, three, four, one. Such a night. Such a night. Sweet confusion. gespeeld door de band. En Mac Rabanek, alias Dr. John. Die zich aan het begin van zijn carrière... solo-carrière, moet ik zeggen... Dr. John de Night Tripper noemde. Zijn grote doorbraak-LP Gris Gris, 1968. Waarom noemde hij zich eigenlijk de Night Tripper? Nou, dat, uh, uh, dat was de naam, Dr. John de Night Tripper... van een voodoo-priester die... Uh, aan het einde van de 19e eeuw New Orleans, ja, wat zullen we zeggen, verlichten of juist verduisteren... met geheimzinnige rituelen. Uh, uh, Grace, Gris, Gris, dat is ook een plaats vol bezweringen die uh, allerlei voodoo-tafereelen bezingen. Mamaro is er een van. I well, was the queen of the little red, white, and blue. Silly, ooh, wow, it's a spy, boy? You yourself to die, boy. Medicine ain't got heaps of strong power. You know better than to mess with me. Ooh, like a rival, blah, blah, Just by a boy, sitting in the bush Messed him on his head, give him a push Get out of the dishes, get out of the pain Who he fess for the medicine man La la la la la la la la la la la La la Second line fever today. Bang a wham, bam, hang a hand Come on down, brother, follow me. Wham, bam, thank you, man. Come on, brother, follow me. Mama Ruth, she was the queen of the little. The queen of the little red, and white, and blue. Chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, Dr. John, ja, we zijn bezig uh, een ieder te tracteren op uh, een kwartier schuurpapiergeluid. Want zo klinken zijn uh, stembanden. Nog eentje gaan we doen. Van uh, de LP In The Right Place, komt uit 1973. Um, ik denk dat dat in Nederland zijn bekendste LP is geworden. Gris Gris, die ik net liet horen uit 1968. Dat was nog iets voor, uh, voor de kenners, zullen we maar zeggen. Maar op in The Right Place stonden twee zomaar hitjes. Such a Night, wat ik al uh, heb laten horen in de live-uitvoering uh, live samen met de band. En uh, In The Right Place, The Wrong Time. Dat was uh, niet eens een echte hit. Ik geloof dat het in Nederland niet verder is gekomen dan... Zo'n beetje in het tipstadium en brak nooit door naar de top 40. Maar het is wel in het collectieve geheugen blijven hangen. Nou, dat nummer heb ik alles laten horen in deze rubriek. Dus dat ga ik lekker niet doen. Uh, een ander nummer van die plaat is ook zeer de moeite waard. Dat is uh, Qualified. Tot volgende week. Me. I'm up in out dank dank Jan Emous en uh, Dokter John let, let him live forever, heerlijke muziek, goed. Uh, nog één week en dan is het weer luisterboekenweek. En nu dus weer aandacht voor twee genomineerden voor de ESTA Award 2012. Beste luisterboek. Appels zijn niet met peren te vergelijken. Maar ja, we moeten wel. He, twee weken geleden liet ik u twee kinderluisterboeken horen. Vorige week twee uh, hoorcolleges van de Home Academy. En vanochtend een roman. En een, ja wat is het eigenlijk dat boek. De aaibaarheidsfactor van Rudy Kousbroek. Dat is, het is gewoon het nooit overtroffen hoogtepunt in de Nederlandse Laten we het daar maar op houden. Het boekje bevat onder meer de klassiek geworden testhuiskatten. Getest wordt op miaalvolume, spinvermogen, aanhaligheid, vleesverbruik, melkconsumptie, etc. En ook de zelfgebouwde katten. Met een opzomming van de benodigdheden, zoals een theemuts of een ontbijt, uh, koek, uh, twee invouwbare voorpoten, een strookje schuurpapier, etc. Etcetera, etcetera. En een aansluitschema. Goed. Nou, Midas Dekkers, net zo'n poeze en kattenfanaten als Kausbroek... die leest het met plezier voor. En uitgever Rubenstein liet het luisterboek uitvoeren... in een zwart versie. En die van mij, en ja, ben ik trots u te melden... zit onder de kattenharen van die oude grijze dove kat van mij. Nou, bij de cd zit ook een klein boekje met zaken... die je niet mag missen hè, uit het boek. Nou, ik geef u gewoon het titelhoofdstuk. De Aaibaarheidsfactor. Al sedert jaren ben ik mij ervan bewust dat mijn privé-indeling van het Koninkrijk der Dieren... in verschillende opzichten verschilt van de gangbare. Niets zegt iets fundamenteelers over een cultuur... dan de criteria waarnaar geclassificeerd wordt. Uit een andere cultuur afkomstige indelingen... hebben dan ook meer dan iets anders... de eigenschap om een gevoel op te roepen... dat zou ik nooit bedacht kunnen hebben. Het mooiste, zo niet het authentiekste voorbeeld daarvan blijft de door J.L. Borges geciteerde indeling van de dierenwereld... naar zijn zeggen afkomstig uit een Chinese encyclopedie... die onderscheidt in dieren toebehorend aan de keizer... gebalzende dieren, tammerdieren, speenvarkens, zeemeerminnen... mythische dieren, loslopende honden, dieren die als gekken tekeer gaan... dieren die niet geteld kunnen worden... dieren getekend met een fijn penseel van kameelhaar... Dieren die zojuist de kruik gebroken hebben, dieren die uit de verte gezien op vliegen lijken. Het kenmerk van deze en andere uitheemse klassificaties is dat het criterium waarop ze berusten, voor zover achterhaalbaar, zich aan ons voordoet als een niet-essentieel criterium. Op dezelfde manier zou voor een lid van een andere cultuur... volkomen onbegrijpelijk zijn dat wij bijvoorbeeld auto's... klassificeren naar een klein, inessentieel, niet-functioneel naamplaatje... op de radiatorgrille. Mijn eigen indeling van het dierenrijk... al sedert mijn vroegste kinderjaren van toepassing... maakt op mij de indruk van volkomen zinnig en functioneel. Het is een indeling die berust op het criterium van aaibaarheid... Het is een indeling die in veel opzichten samenvalt... met de in de huidige wetenschap gebruikelijke. Ongewervelde dieren zijn er bijvoorbeeld ook lager in... en zoogdieren hoger. En het criterium van aardbaarheid laat zelfs een... zij het enigszins gemodificeerde, evolutiegedachte toe. Maar er zijn ook in het oog springende verschillen. Bijvoorbeeld de onmiddellijke evidentie van het feit... dat vrouwen superieur zijn aan mannen. En meer nog, dat in die klassificatie de kat moeiteloos het hoogst ontwikkelde dier is dat de natuur heeft voortgebracht. Onderaan staan de wezens die zich kenmerken door een negatieve aaibaarheidsfactor. Anders gezegd, dieren die objectief onaaibaar zijn. Het zij op grond van hun substantie, oesters, kwallen. Het zij op grond van hun essentie, piranha's, sidderalen, op de voet... Voor zover er sprake is van een voet gevolgd door soorten met een aaibaarheidsfactor gelijk nul. Dit zijn beesten die weliswaar theoretisch aaibaar zijn... maar zonder dat dit voor aaier of geaaide de bron is van enige sensatie. Zo is het een uitzichtloze geschiedenis om, zoals kinderen wel doen, een schildpad over zijn schild te aaien. In dezelfde categorie bevinden zich wezens als torren, kreeften en armadillo's. Andere dieren zijn verminderd aaibaar als gevolg van het milieu waarin ze leven. Ik denk daarbij niet eens in de eerste plaats aan zoiets als een meskever, maar vooral aan vissen. Goudvissen zijn soms beperkt aaibaar, maar komen dan hoogstens in de categorie die ik met de term so-what, ealor, eh zou willen aanduiden. Een categorie waarin men ook de slang en de hagedis aantreft, evenals opnieuw de schildpad, maar dan voor zover deze niet bij naderende aaivinger zijn kop naar binnen trekt. Zijn vogels aaibaar? Het is waar dat bijvoorbeeld papegaaien zich op de schedel laten krabben en dit zonder twijfel tot hun tevredenheid, zoals afgeleid kan worden uit de omstandigheid dat zij niet zelden tot deze operatie het initiatief nemen of hun bereidheid laten blijken. In op de kop krabben kunnen minder eisende geesten een vorm van aaien willen zien, maar zoveel is zeker dat het gevederde volk in het algemeen aan aaien weinig boodschap heeft. Zelfs de eend, die toch in andere opzichten met enig recht de poes onder het gevogelte mag worden genoemd, heeft de gewoonte om zich onder de aai weg te laten zakken om mee te geven op een manier die verhindert... dat er ooit een stevig aaicontact kan ontstaan... zodat men ertoe kan komen het te aaiendeel van de anatomie... de kop bijvoorbeeld, met de andere hand te ondersteunen... om niet dol te worden van frustratie. Het feit dat eenden, als men hun daarna weer de vrijheid geeft... met hun staart en kwispelen terwijl ze weglopen... maakt, ik geef het toe, weer veel goed. Voor het aaien... Dat is onontkoombaar, is een behaard dier beter geschikt dan een gevederd. Zoals een gevederd dier weer beter geschikt is dan een dier met schubben. Dieren zonder haar of met alleen maar hier en daar een plukje laat ik nu even buiten beschouwing. Maar beharing op zichzelf is niet voldoende. Het object moet ook nog weten waar het onbegonnen is. Er is een categorie van dieren die aaien eenvoudig niet begrijpen. Op de manier waarop een koe een portret van George Washington niet begrijpt. Veel knaagdieren vallen daaronder. Een goed voorbeeld is een zeker mij bekend guinea beest, cavia brasiliensis, dat Aien kennelijk beschouwt als een onverklaarbaar natuurverschijnsel waar je, als je je een beetje vermand, eigenlijk niet bang voor hoeft te zijn. Soms begint het opeens, maar na een poosje houdt het altijd vanzelf weer op aaien over een bepaalde plek op zijn kop, daar waar de neus overgaat in het achterhoofd... een voorhoofd is er namelijk niet, ziet hij aan voorvallend zand... dat hij met een snelle beweging van zijn kop over zijn schouder probeert te groeien. Nou, tot zover Midas Dekkers, die voorleest uit de Aaibaarheidsfactor van het Rudi Kausboek. Als luisterboek dus genomineerd voor de ESTE Award... Herman Koch die is ook genomineerd, want hij leest zijn laatste roman... Zomerhuis met zwembad voor. Het verhaal van huisarts uh, Mark Slosser, die voor uh, de medische tuchtraad moet verschijnen... want een van zijn patiënten is overleden op een manier... Mwah, klopt iets niet. Nou, langzaam ontvouwt zich dan het hele verhaal dat eraan vooraf ging... En dit laatste boek, deze stem... Ja, nou ja, dat is wel een geval van één op één, hè? Lijzige, onderkoelde koelde stem van Herman. Die past uitstekend bij zijn eigen schrijfsels. Dat is gek, hè? Nee, dus. Goed, hier gedeelte van het eerste hoofdstuk. Herman Koch. Zomerhuis met zwembad. Hoofdstuk 1. Ik ben huisarts. Van ochtends half negen tot één uur smiddags houd ik spreekuur. Ik neem de tijd...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 Geen enkele huisarts wil een sterfgeval in zijn spreekkamer. Thuis mag alles. In hun eigen huis, midden in de nacht, in hun eigen bed. Bij een gescheurde lever bereiken ze doorgaans de telefoon niet eens meer. De ambulance zou hoe dan ook te laat komen. Met een tussenpoos van twintig minuten maken mijn patiënten hun opwachting bij mijn spreekuur. Mijn praktijk bevindt zich op de begane grond. Ze komen op krukken en in rolstoelen. Sommigen zijn te zwaar, anderen kortademig. Ze kunnen in elk geval geen trappen meer lopen. Een trap zou een wisse dood betekenen. Anderen beelden het zich alleen maar in... dat al met het nemen van de eerste treden hun laatste uur geslagen heeft. Die patiënten zijn veruit in de meerderheid. De meeste mensen hebben niets. Ze kreunen en steunen. Ze maken geluiden alsof ze de dood elke seconde van de dag in de ogen kijken... Ze ploffen met een zucht in de stoel tegenover mijn bureau. Maar hun mankeert niets. Ik hoor hun klachten aan. Het doet hier pijn en hier. Soms straalt het uit naar hier beneden. Ik trek een belangstellend gezicht. Ondertussen krabbel ik wat op een papiertje. Ik verzoek ze om te gaan staan, om mij te volgen naar de behandelkamer. En enkele keer vraag ik iemand om zich uit te kleden achter het scherm, maar meestal niet. Gekleed vind ik al die menselijke lichamen al erg genoeg. Ik hoef ze niet te zien, de delen van het lichaam waar de zon nooit komt. Geen huidplooien, waartussen het altijd te warm is en de bacteriën vrij spel hebben. Geen schimmels en ontstekingen tussen de tenen, onder de nagels. Geen vingers die ergens aan krabben. Vingers die over iets wrijven tot het begint te bloeden. Hier, dokter, hier is de jeuk het ergst. Nee, ik wil het niet zien. Ik doe of ik kijk, maar ondertussen denk ik aan iets anders. Aan een achtbaan in een pretpark. Op het voorste karretje is een groene drakenkop gemonteerd. De mensen steken hun armen in de lucht en schreven hun longen uit hun lijf. Tot zover Herman Koch, die zijn laatste roman Zomerhuis met zwembad voorleest. Ook genomineerd als Beste Luisterboek 2012. Ga stemmen, hè? Dat kan op www.weekvanhetluisterboek.nl. En wat dat betreft, volgende week hebben we een van die uh, uh, genomineerden hier te gast. Ja, Hans Quazet. Goed. Um, Shoot, dan heb ik nog maar een paar minuutjes over om een heleboel films te bespreken. Nou, daar gaat hij. Allereerst uh, de nieuwe telefilms uh, die vanavond uh, van start gaan op Nederland 3. Hè? Thema misdaad, helemaal goed. Bijna alle zes de moeite waard, eentje was wat flauw. Ze worden uitgezonden in twee versies, heel opmerkelijk. Uh, Smaandags om vijf voor half negen voor 12 jaar en ouder, dus ietsje minder geweld en bloed. En dan zaterdags uh, vijf voor half elf voor 16 jaar en ouder. Experimentje, beetje vreemd, maar ja, goed, ze doen maar. Cop versus Killer, dat, uh, die start de reeks. En dat is een boek van uh, Simon de Waal. Hè, de, die politie uh, die scenario's heeft geschreven voor televisieseries als Baantje, Unit 13, Grijpzaande Gier, Spangen, Russen. En de prima film Lek, hè? Die een gouden kalf kreeg in 2005. En, uh, nou ja. Uh, nee, dat was niet in 2005, weet ik meer. Maar goed, uh, in 2005 verscheen uh, Cop vs. Killer, Killer. En dat was voor uh, Simon de Waal echt wel uh, even iets anders. Na 15 jaar uh, 125 scenario's geschreven te hebben... debuteerde hij dus als thrillerschrijver. En hij vond het heerlijk. Want hij was eindelijk los van zijn beperkingen van film en tv en budget... en wat betreft actiepersonages, locaties... En nu dus toch een film. Nou ja, het boek in de tijd heb ik met veel plezier gelezen. En de film, ja, die is natuurlijk wat kaler. Het kon allemaal niet erin. Maar hij is zeker de moeite waard. En waar gaat hij over? Zullen we even die trailer laten horen? Ja. Marco Johannes Neren. Roep nou Mirko. Waarom Mirko? Klonk goed. Wat is dit? Dat is een kennis. kennis. Je loopt met een foto van een kennis in je portemonnee. Ik moet Merco spreken. Iemand heeft haar gebrandmerkt als een dier. Ze is niet nu ineens mijn dochter, omdat jij een probleem hebt. Ben je nou een man bij ons, als je je eigen dochter niet beschermt? Wat weet jij van ons team? Dat jullie Merco naar ruim proberen te pakken. En ik heb al gezegd hoe ontzettend trots ik op jou ben. Oorlijk bevraag nemen voor zijn broertje. En dan wil je achter de een kut, maar ook aan. De oorlog is begonnen. Ze gaan zichzelf opruimen. Dat is mooi toch? Here. Nee, ik weet niet of je zo braaf was of zo stupid om hier te zien. Zeven vliegen en één klap. Jezus Christus en Mirko. Je kan een rechercheur toch niet vermoorden? Waarom niet? Als je mij moet hebben, dan kom je naar mij toe. Maar mijn vrouw en mijn dochter laat je met rust. Waarom je bent begonnen? Mirko, zijn zwakke plek, is zijn dochter. En nu gaat die fout maken. Ik weet dat ik jou niet kan laten gaan. Als je me wil arresteren moet je wel eerst verdienen. Ik vind dat je nog niet hebt verdiend. Stemmen herkent de titel zegt het al he. de kap dat is rechercheur Frank Spinola en die wordt gespeeld door Marcel Hensema en die staat tegenover de killer topcrimineel Mirko en Mirko wordt gespeeld door Jeroen Willems het klinkt exotisch die naam hè hij is gewoon dus een Amsterdammer goed Frank die zit met een heel team achter die Mirko groep aan maar er komt geen stap vooruit omdat er duidelijk een lek in zijn team zit nou, Mirko heeft het moeilijk met een hoop concurrenten en de liquidaties zijn weer niet van de lucht en Frank kan niemand meer vertrouwen en gaat dus in zijn achter Merkel aan. Het is levensgevaarlijk, zeker als er wederzijdse familieleden bij betrokken worden. Misschien is het plot wel wat afgekloven, maar ik vond de verhaal... Ja, die heeft het toch vol vaart geschreven. En het extra knappe is, is dat hij gedwongen werd de film zelf te regisseren... toen vier dagen, eh, na vier draaidagen regisseur Hans Pos heel ziek werd. Nou, vanavond dus op Nederland 3. Kijken! Nou, voor de volgende film kan ik kort zijn, want eh, het is helemaal niet leuk als ik er u van alles over vertel. Dus nou, ik laat gewoon de trailer horen. Are everybody ready? It doesn't even show up on the GPS. Is unworthy of global positioning. That's the whole point. Get off the grid, right? Hallo? I'm thinking this thing doesn't take credit cards. Sign says closed. We're looking for, uh, what's it called? Tillerman Road. To get you there, I'm getting back. That's your concern. Oh, this is awesome. Whoa, no way. lambs have passed through the gate. They are come to the killing floor. Get this party started! I seriously believe something weird is going on. What is that thing? We have to stay together. This isn't right. We should split up. Yeah, good idea. Really? Oh. We gotta get out of here. Somebody sent those things here to get us. Oh. You're missing the point. They to see us punished. die Amerikanen dat er goed hè, die trailers maken. Want zonder beeld zelfs. Ik heb veel film gezien, toch? U ook toch? Nou goed, nee, ik heb niet echt gezien. Uh, nou, Ik las in ieder geval in de filmkrant dat het een must-see was. Nou En zonder verder iets uh, over die film te weten... ben ik afgelopen donderdag gaan kijken naar de persviewing. Blijkt het een griezelfilm? Dus dat kan ik helemaal niet tegen. Maar hij was heel erg boeiend omdat die film meer is dan alleen griezelig. En dat is geen verrassing voor liefhebbers van het werk van regisseur Joss Whedon. Nou, uh, of ik weet niet hoe het uitspreekt hoor, maar goed. Hij schreef uh, mee aan Toy Story. Ja, ja, kreeg hij een Oscar voor. En daarna Buffy the Vampire Killer. Eerst als film was dat geflopt en toen werd het later pas tv-serie. Met een soort cult. nou goed, whatever. Vanaf dat moment stond hij vooral bekend als genrevernieuwer. Maar zijn latere films heb ik allemaal niet gezien. Maar nu dus wel The Cabin in the Woods. Nou, ik wil dat best aannemen dat die genre voor nu weer is. Want het is toch echt een allegaartje aan genres en stijlen... die hier door elkaar geklutst is. Horror en dan ook nog comedy. Dus je moet lachen, maar het is ook echt eng. En science fiction, nou, ik vind het een knappe combi. Werkt bij mij echt. Het is een hit in de States, geloof ik. Hier vast ook, vooral onder de jeugd, hè. Of zou die voor 16 jaar ouder zijn? Weet ik eigenlijk niet. Goed, laatste film. Nou, het contrast had niet groter kunnen zijn met de twee vorige... De nieuwe film van de van geboorte Iraanse striptekenares uh, en filmmaker Marianne Satrapi. Die heet Poulet au prune, kip met pruimen. Een van de lievelingsgerechten van Nasser Ali Khan. Maar hij wil niet meer eten. Hij wil dood. Niet alleen zijn grote liefde heeft hij mis moeten lopen, maar nu ook nog zijn geliefde viool kapot is, heeft het leven geen zin meer. Nou, dit verhaal wordt dit keer niet in uh, geanimeerde vorm gebracht... zoals haar eerste succesvolle film, hè, Persepolis. Uh, een getekende autobiografie was dat over haar leven in Iran en later in Europa. Maar nu dus een film met echte acteurs, maar wel duidelijk in een heel gemaakt decor. En, nou, het is het verhaal van een van de ooms van Marianne... Hè, die eind jaren 50 in het Iraan, dat toen nog vrij was... en Persie heette, hè, stierf echt aan een gebroken hart. Nou, Marianne wilde een romantische film maken. En eh, filmjournalist Ronald Rovers, die haar sprak op het Filmfestival in Venetië... die tekende de volgende woorden op uit haar mond over de film. Ik lees ze gewoon even voor. Over een man in 1958 die stierf uit liefde voor een vrouw... En dat is beter dan welke slogan ter wereld. Dat is wat er mist vandaag de dag. Deze liefde voor de liefde. De liefde voor schoonheid en de liefde voor kunst. Omdat we onze verbeelding hebben stopgezet. Daartegenover hebben we te veel realisme gezet. Reaalpolitiek. Maar wat is reaalpolitiek? Gewoon iedereen kapotmaken. Mensen in hun ondergoed zetten en martelen en hun ziel verpletteren. Maar is dat nou echt wat we willen? Dan kies ik voor de politieke boodschap van de renaissance. Houden van schoonheid, van mooie sculpturen en prachtige schilderijen. En daarmee mensen naar iets mooiers, iets hogers brengen. Dat is het verhaal dat ik vandaag de dag wil vertellen. En hoe doe ik dat? Nou, Ik maak een internationale film over een Iraans ver verhaal... met mijn Franse co-regisseur... opgenomen in een Duitse studio in Babelsberg, Berlijn. Met mensen die van over de hele wereld komen. Ik geloof helemaal niet in die botsing van culturen. Kijk naar ons. Het is mogelijk. We werken allemaal samen. En we vertellen een verhaal over een man die stierf uit liefde... We zijn niet alleen maar een wereld vol egoïsten die elkaar oh. <hums> opvreten en consumeren tot we klaar zijn. En dan de ander opzij gooien alsof mensen dingen zijn. Een mens is te groot daarvoor. Dat is wat ik wil laten zien. Nou, mooi toch? Tot zover striptekenaar en filmmaakster Marianne Satrapi in de filmkrant van deze maand. Pouletto Prun, balsem voor de ogen en de ziel. Zelfbenoemd uh, popmuziekkenner Rex van Beuningen. Welke fijne plaats staat vannacht, of vanochtend eigenlijk, weer in het opkomende zonnetje? Jan Emo, praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Nou wel, een hele goede morgen, Jan Emons. Uh, fijn dat je vanochtend uh, wat wil doen met blaasmuziek. Ja, als Limburger, uh, blaasmuziek hè? Blaasmuziek, ah wel, Limburg, ja, staat bol van de, van de Hava Bra eigenlijk. Hè. De harmonie en verfare, Dat uh, ben ik zelf dus ook mee groot gegroeid. En, uh, enfin, ik uh, wou maar meteen naar het onderwerp van vanavond. Uh, Louis uh, Satchmoe. Armstrong. Dat, was, dat was een hele ruige figuur eigenlijk, hè, in zijn jonge jaren. Ja, Noenhof, dat was een jongetje dat, dat deugde eigenlijk niet, dat jatte. Uh, maar goed, er zijn vele... Hij is in New Orleans, in het zuiden van de Verenigde Staten... natuurlijk grootgebracht uh, en dat was Armoe Troef. En uh, ja, eigenlijk... Uh, Abandoned, zoals ze in het Engels zeggen. En opgenomen door een hele fijne, lieve familie. Omdat ze dachten: dit is wel een bijzonder jongetje. En dat bleek dat ze dat, dat, ze dat bij het goede eind hadden. Maar wat goed, goed dat je dit vertelt, hè? Want iedereen denkt altijd: ja, what a wonderful world and zo. En, maar het zat wel even anders, hè? Ja, Wonderful World is natuurlijk een echt schitterend lied, maar dat is wel veel later. En deze jonge man, hij was, uh, laten we zeggen een jaar of 14, dat hij uh, zwierf door de straten van New Orleans en hij zag in een Pawnshop, zag hij een trompet. En hij vroeg aan zijn, zijn, zijn stieve ouders eigenlijk dat hij graag hij wilde trompet spelen. En die mensen hebben ja gezegd. Dat, die hebben daar die lening voor, voor, voor gegeven. En dat, dat uit, ja de geschiedenis bepaalt dat dat dus een hele vooruitstrevende blik was. Hè? Voor, voor, voor hoe zeg ik dat, voorziene, voorziene blik. Dat wil ik zeggen. Daarom is het zo jammer dat jouw ouders uh, die blokfluit nooit voor jou. Hebben willen aanschaffen. Daar wil ik het eigenlijk helemaal niet meer over hebben. Ik heb het ze vergeven. Ik heb het ze vergeven. Ja, ik ben weer uh, op andere vlakken, waar we het nu niet over zullen hebben, zeer uh, zeer goed doorgebroken, eigenlijk. Hè? En ik sta hier naast jou en we hebben het gezellig. Zo is dat. Ja, uh, Sasimo, ik wil even, ik keek laatst naar een, een, een quiz op de televisie, dat wil ik even kwijt. Hè? Daar werden bij de heer Blokfluit en de heer Van Nieuwenhuis, werden daar vier mensen, uh, vier dames vrouwelijke dj's, die dus hun geld verdienen met platen draaien... die werd gevraagd, oké, okay, daar gaat hij voor één punt, wie is dit? En dan zag je dus Satchmo, Louis Armstrong, zag je daar. En niemand die het wist, hè? Ja. En eentje die durfde het aan, die zei, is het chubby checker? Ja. ja. <lacht> Meer hoef ik niet te zeggen. Dus af hè? en op, dus om vannacht, deze nacht bij, in de nacht van het goede leven... van Adeline van Nier, een standbeeld... Een groot, een ferm standbeeld dus op te zetten voor de heer Zetsmoe. Zet hem gauw op. Ja. Uh, Vele mensen kennen natuurlijk ja. Mac the Knife. Ja. Ja, daar komt ie. Ja. ja, je hoort hem al. Ja, ik hoor hem, ik hoor hem Wacht even voorzichtig. Die zit een beetje aan motor. Ja. ja, dat wil uh, zo diep in de nacht. Nou, een paar pilsjes wel. Dat is Mac the de de Knife, de knife yes. Ja, dat is Zetsmoe. Uh, maar die ga je niet draaien? Nee, we draaien vandaag... We draaien vandaag, lieve mensen, houd u riemen vast, want we gaan Back Town Blues draaien. En uh, ja, dat is natuurlijk dat is een schitterende trompet-solo in, hè? En daar komt die lieve mensen. Jan, tot volgende week. Tot volgende week, Rex. Stop bragging, boy. Living way back in town Yes Yes, yeah, she treated me right Never let me down But I wasn't satisfied Well, what did you do? I had to run Oh, that's just like you, Pops, just like you. Listen, no old Doctor Pugh, that's my good man, Friday. <laughs> Now she's gone and left me. I'm worried asking me. Yes, I've searched this world all over. Wondered where she could be. Hey, Pops, why don't you look up? Mason Street. Oh, she don't work there no more. I must ask her to forgive me. Maybe she'll come back to me. But I doubt it. Now I'm lonesome and blue. And I've learned a thing or two. Yeah. Here's a tip. I'm gonna pass on down to you. Lay it on him, Satchmo, Lay it on him. Shall I tell him everything? Tell him everything. Okay, pops. Never mistreat your woman because it's gonna bounce right back on you. That ain't no stage joke either, Daddy. <laughs> Dank Rex en dank Jan. Zomer 2011 was het eh, tien jaar geleden dat Herman Brood van het Hilton af en uit het leven stapte. En de verhalensite Oneindig Noord-Holland liet een broodspoor uitzetten in Amsterdam. En dat is leuk, want dat kan je horen via je smartphone, dwars door de stad. Dat is toch fantastisch. Nou, en vandaag aan het woord Brenda Seré. Zij is voormalig PR-medewerkster van, van Madame Tussaud. En we gaan naar Hotel de Grand op de ouderzijds Voorburgwal. De Grand, maart 2001. De eerste passeersessie van Herman voor zijn wassenbeeld beeld bij Madame Tussaud. In juli 2001 volgde de tweede sessie. Brenda Serré, PR-dame van Madame Tussaud, vertelt... In het jaar 2001 was Herman Brood uh, de meest geliefde persoon in Nederland. En uh, ik mocht hem uitnodigen om, uh, om bij ons dus voor een uh, wasse beeld te komen poseren. Hij vond dat heerlijk, heel leuk. Maar ja, hij was wel ziek. We nou, kwamen met een heel team uit Londen. gingen met z'n allen in de suite van, uh, van de Grand Hotel op de oude Voorburgwal uh, aan de slag. Omdat daar uh, heb je heel goede lichtval. Het was wel heel spannend allemaal. Ik kan je vertellen dat ik als opdracht had om hem erg in de gaten te houden met drank. En uh, eigenlijk was dat gewoon een soort verbod. Ik ging hem uh, ophalen in de ontbijtzaal van de Grant, want hij had een overnachting daar gemaakt. Dat was dus voorafgaand aan de poseersessie. Dan gaat het allemaal een beetje in, beter in een flow, dachten we. Maar goed, ik ga hem ophalen daar. En uh, toen krijg ik al van de oberdoor dat hij al drie Bloody Marys op had. Nou ja, toen zakte ik eigenlijk al door de grond. Dacht ik, dat gaat me beloften. Want uh, ja, ik had toch beloofd om mij daar een beetje aan te houden. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik was echt best, dat weet ik misschien nog steeds... maar toen ook een braaf meisje. En ik had nog nooit een Bloody Mary gedronken. Maar ik dacht, nou ja, dat kan je toch niet om half negen drinken smorgens. En, en dan niet al drie. Heel langzaam aan liepen wij zo naar de, de Willem de Zwijger suite. En uh, nou, daar deed hij ontzettend zijn best. Heel erg goed. Ik moet zeggen, ik merkte er niks van eh, dat hij iets had gedronken. Ik herinner me dat hij uh, zei... Uh van, god, uh, wat heb je mooi pak aan. En, uh, jammer alleen dat er geen rokje onder zit. Je had een rokje erbij aan moeten doen. Nou, dat is dan lachen. En toen zei hij, ja, heb je eigenlijk een vriend? Ik zeg, ja, ik heb een sterke nog. Ik ben getrouwd en ik ben er nog trouw ook. En toen dacht ik, nou, even een beetje, weet je. Maar dan reageerde hij dan heel ontwapenend op. En dan zei hij echt zo van, ja, nou, dat siert je ook nog, weet je. Dat is hartstikke mooi. Ik dacht, nou, dan krijg ik weer een hele felle reactie van hem of zo. Van, ach, je bent gek om trouw te zijn of wat ook. Maar dan zegt hij zoiets. En dat vind ik dan echt heel mooi. Ik vond hem heel menselijk. En, en uh, kwetsbaar. en um, Dat had ik van tevoren zo allemaal helemaal niet uh, bij hem verwacht, eigenlijk. Ik had dat toch wel een beetje misschien wat arroganter verwacht ook. En dat, dat, dat, dat ontbrak totaal. Ja, het is ondergebit, daar zaten allemaal gaten. En daar vroeg ik naar... En uh, dat, ja, dat, zo vrij waren we dus blijkbaar met elkaar. En, en toen zei hij dat koor de vogel, de papegaai dat het eruit had gepikt. Nou, dat vond ik echt bizar. Ik was helemaal shocked. Maar achteraf denk ik natuurlijk, ja, die zijn er natuurlijk uitgevallen. Want hij had natuurlijk altijd een drankprobleem. Maar ik dacht echt, nou, ik heb voor mij tegen iedereen gezegd... ja, zo'n papegaai heeft die tanden eruit gepikt. Hij ging een beetje zingen. Hij zong volgens mij over de, de Eternal Flame van de Bengals. En hij zong wat liedjes van Elvis Presley. En uh, ja, dat, dat was heel, heel, heel leuk, ontwapenend. En ik kan me wel herinneren dat hij op een gegeven moment heeft gezegd... van this is the saddest day of my life. En toen waren wij echt shocked. Want uh, dat zei hij dan zomaar even. Ja, het, er overheerste dus toch die dag uh, zo ja, toch van zo'n stemming. Dat was gewoon aanwezig, ja. ja. Ik, ik weet niet of hij toen al dacht dat hij het niet zou halen, weet je? De onthulling of zo, dat. In juli 2001 hadden we een tweede poseersessie met Herman gepland. Ook weer in dezelfde suite van de Quent Hotel. En uh, hij kwam met Bart Chabot samen uit de taxi. En zijn hoofd was kaal geschoren. Dat was echt... Hey, ik denk, hoe kan dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan, hè? vond hij daar oog in oog met, het, uh, met de kleine versie van zijn uh, wassen hoofd En uh, wat hij toen zei, is dat hij uh, vooral heel erg die, die blik, die vond hij mooi. Daar was hij heel erg over te spreken. Want hij zei, ja, die wantrouwende blik, ja, daar herken ik me wel in. En een week later was het 11 juli. Zelfmoord gepleegd. Uh, die 11 juli dat wij dat bericht kregen, waren wij allemaal shocked en het kwam zo als een verrassing dat. Uh, ik had dat niet van tevoren zo voorspeld. Qua onthulling van het, het wassen beeld. Volgens mij hebben wij die gewoon in overleg met de familie... uiteindelijk in oktober van dat jaar gepland. Daar is ook echt uh, iedereen bij geweest die uh, ja, Herman uh, dierbaar was. En uh, ja, dat is de meest indrukwekkende onthulling geweest van Madame Tussaud. Ja. Ik weet dat uh, Lola echt... Uh, dat op het moment dat het doek, uh, zeg maar, viel... want zo onthullen we het uh, meestal. Uh, druk op de knop en het gordijn valt. Ja, en dan sta je er oog in oog met je vader En, en dat was ook echt heel levensecht. Dat ze echt wegrenden, huilend. En dat, uh, dat moederbrood ook heel erg uh, verdrietig daarvan was. ja En Holly die zei op het laatst uh, dat, er echt, uh, ja, dat we weg zouden gaan... dat we allemaal... Uh, naar huis gingen van. Uh, nou, papa, ga je mee? Ja, zo schattig. U hoorde Brenda Seré van uh, in de tijd, Madame Touchot. Gemaakt door Hummel en de Boer in opdracht van de verhalensite On, Oneindig Noord-Holland. En op hun site kun je die verhalen uh, het hele broodspoor brood uh, vinden en ook downloaden voor je smartphone. Het is nog leuker om het ter plekke te horen. Goed, nou vergeet onze website niet: uh, www.adelinenvliet.nl. Uh, daar kan je wel degelijk podcasten. Ik kreeg een, een, een briefje van iemand, maar uh, nou goed, ik reageer er nog wel op. U kunt ook mailen naar Het Goede Leven. En Facebook, word lekker bevriend, want dan ga ik ook allemaal dingen posten. Tot volgende week, dan hebben we Hans Crazet. En ik wil eindigen nu met uh, een 1 minuutje nog van, uh, van Leon Giesse. Dat vind ik erg mooi, dit luisteren. Pst, Eén minuut. Taal is muziek en muziek is taal. M&M kan tekeer gaan als een drumbreak. En ik ken een Italiaanse kok die in een walsje praat. Het segreto is dat je het met Zonder het En nu heb ik ontdekt dat sasje de Boer van het acht uur journaal in een a mineur akkoord praat en rotsvast in een vierkwartsmaat zit. Dit is een A-minuur.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 Dat was hem. Hé, met dank aan de VPRO, want die één minuutjes zijn toch van hun? Nou, whatever. Leuk te luisteren en volgende week ben ik er weer. Dan is het, begint de week van de luisterboek. En dan wordt er ook een prijswinnaar bekend, s'avonds. Maar dan heb ik s'nachts dus Hans Quazet. Die heel erg mooi Togenev voorleest, Lentebeke. En ook prachtig, Proust, à la recherche du temps perdu. Nou, tot dan.